Drie uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. De Raad voor de Rechtspraak, die de belangen van rechters vertegenwoordigt, is diep geraakt door het feit dat zes mensen mogelijk jarenlang ten onrechte hebben vastgezeten voor de moord op een Chinese vrouw in Breda in 1993. De Raad reageert daarmee op het verzoek dat advocaat-generaal Abend vandaag deed bij de Hoge Raad voor herziening van de zaak. Volgens APEN zijn er serieuze aanwijzingen dat er zes veroordeeld zijn op basis van valse bekentenissen. Ondersteunend bewijs is niet te vinden, ook niet na nieuw technisch onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. Premier Rutte sluit niet uit dat de eurobonds die hij nu afwijst, er in de verre toekomst toch komen. In de Tweede Kamer zei hij dat de economieën van de Eurolanden dan wel veel meer naar elkaar toe moeten groeien. Nu zijn de verschillen tussen de landen nog veel te groot, vindt Rutte. Zo betalen landen als Spanje en Italië veel meer rente op hun staatsobligaties dan Nederland. Als de eurobonds, Europese obligaties dus worden ingevoerd, zouden de rentepercentages gelijk worden getrokken. En dan is Nederland dus duurder uit. Maar als de economieën in de komende jaren. En dan praat je echt over vijf tot tien jaar naar elkaar toe groeien... en die rentestanden groeien naar elkaar toe, dan heb je een andere situatie. Minister... Maar op dit moment zou het echt uh, gewaanzin zijn om eurobonds in te voeren. De stichting Different stapt naar de commissie Gelijke Behandeling. De stichting kreeg vanochtend te horen dat de therapie tegen homoseksualiteit... niet meer wordt vergoed door zorgverzekeraars. En dat terwijl de inspectie voor de gezondheidszorg... had beoordeeld dat de instelling aan de eisen voldeed... zei de directeur van Different in het programma Lunch op Radio 1. De de heeft de dossiers gecontroleerd uh, die voldoen aan de eisen die je eraan moet stellen. En dan zegt de minister ineens van ja, maar als het met je geloof te maken heeft, dan heb je geen recht op, uh, op hulp. Dat is belachelijk. Minister Schippers besloot vanochtend dat de therapie voor christenen die worstelen met hun geaardheid niet meer wordt vergoed. Als christelijke cliënten psychisch lijden vanwege homoseksuele gevoelens, betekent dat niet dat ze een psychiatrische stoornis hebben, zei de minister. FC Zwolle voetbalt vanaf 1 juli onder de naam Pek Zwolle. De KNVB heeft ingestemd met de naamsverandering van de Zwolse club. In april maakte de club al bekend dat ze de naam graag wilde veranderen. Pek Zwolle was tussen 1971 en 1982 ook de naam van de club. Later werd dat veranderd in FC Zwolle. De naam Pek ontstond in 1910 toen twee lokale voetbalclubs fuseerden.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur hoe de SP haar radicale veren steeds meer afschuwt. En straks gaat Gertjan jan Segers een appeltje schillen. Gertjan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik ga het hebben over een plan van het CDA in Amsterdam... En ik ga praten met Diederik Boomsma. Die heeft bedacht dat straatartiesten in Amsterdam... die moeten maar eh, auditie gaan doen voordat ze de straat op mogen. Auditie? Ja. Oké. Okay. Dat is dus plan. Je mag niet zomaar meer met je, met je viooltje op een hoek gaan staan. Nou, als dat CDA ligt niet. En dat ben jij, daar ben jij niet nou, mee? Nou, daar moeten we het even over hebben, vind ik. Goed, dat straks. Maar eerst de afvallende veren van de SP. Over een uurtje maakt de Socialistische Partij... haar verkiezingsprogramma bekend. En dat gaat iedereen in Den Haag lezen ook. Want de SP wil heel graag gaan regeren. De socialistische partij op het plus, dat was lang ondenkbaar. Want de partij die nu trots bovenaan staat in de peilingen... heeft een lange geschiedenis achter de rug als obscuur linksactiegroepje. Een partij die toch vooral overal tegen was. Wat is er met de SP gebeurd? Hoe is de partij veranderd? In een brede volkspartij, daar ga ik over praten met Gerrit Voerman. Hij is directeur van het documentatiecentrum voor Nederlandse politieke partijen... en sinds jaren kenner ook van de SP. Goedemiddag meneer Voerman. Goedemiddag. In Trouw lazen we dat sp kamer Harry van Bommel eigenlijk wel een andere naam wil voor de SP. Niet meer socialistische partij, maar sociale partij. Daar is hij over teruggefloten, maar zou dat een logische nieuwe naam zijn? Ja, of uh, sociaal-democratische partij, zo zou je hem ook kunnen noemen. Dus uh, de partij heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt en dat lijkt me wel een goede naam. Ja, de partij heeft al twee keer zijn naam veranderd. Hoe was dat? Nou, ze zijn begonnen in 1971 als communistische partij Nederland-Marxistisch-Leninistisch. Dat is een enorme mondvol. Ja, dat is ook te lang. Uzelf, ja. ja, ook te lang. Dat vond men zelf ook wel. Dus dan is in, in de herfst van 1971, of 1972, is dat socialistische partij geworden. Maar dat was toen al volgens de progressieve spelling met IESE, -E, socialistische, oh, ja. uh, ge uh, geschreven. Nou, dat vond men twintig jaar later toch ook wel weer een beetje ouderwets. Dus toen is het officieel socialistische partij geworden, dus met SCHE. En dat is het nu. En nu gaat het dus misschien nog weer verder, maar voorlopig nog niet. De reden van die naamswijzigingen, daar komen we zo nog wel even op terug, is even wat historie. De SP heeft zich in veertig jaar ontwikkeld van radicale actiepartij naar sociale volkspartij. We luisteren naar een paar fragmenten. marxistisch leninistisch Centrum Nederland, MLCN. Een eigen Maoïstische partij die zijn aanhang vooral vond onder jongeren. Het eerste wat je kreeg was het rode boekje. Het hoofdstukje discipline is uit voorgaande aan de orde gekomen. Dat kan ik je wel melden. Citaat 165. Neem de ideeën van de massa en concentreer ze. Vertrouwen is goed, controle is beter. In 1972 veranderde de naam uiteindelijk in simpelweg S. De rol van de Socialistische Partij, nou dat is heel eenvoudig. We, daar waar arbeiders in strijd komen en waar ze in de steek worden gelaten door de vakbond, wij dat proberen op te nemen. De SP wil de politiek weer dicht bij de mensen brengen. Door daadwerkelijk op te komen voor hun belangen. En hebben de juridische dienst ingeschakeld van de SP. En toen zijn ze door de knieën gegaan en hebben ons het wapen van Plusrente teruggegeven. Thuisblijven helpt niet. Stem tegen. De Partij van de Arbeid heeft tegen het beleid van deze regering... geen echte oppositie willen voeren. En de SP gaat daarvoor zorgen. Even dimmen, even dimmen, even een vraag stellen. Ik zou willen vragen dat terug te nemen. Daar ben ik absoluut niet van SP, uw stem in de Tweede Kamer. To the de Nederlandse bevolking heeft natuurlijk voorkomen gelijk... met zijn sceptisch ten opzichte van Europa. Met name de euro. Ten eerste, Europa is ondemocratisch... Het komt ondemocratisch tot stand tegen de wil van de meerderheid van de bevolking. Maar ook Europa zelf werkt ondemocratisch. Het risico dat we nu lopen is dat de NAVO steeds vaker militair zal gaan ingrijpen buiten het verdragsgebied van de NAVO... maar ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de Veiligheidsraad. 1998, het jaar van de tomaat. Even dat Koningshuis. U wilt het afschaffen? Nou, kijk, afschaffen, het gaat er een beetje om... dat, ik, dat wij van de SP eigenlijk van mening zijn... dat uh, ja, het een rest is uit de vorige eeuw... wat elke keer weer tot problemen lijkt. Als je dus doorredeneert, dan kom je al snel bij een gekozen staatshoofd. tegen. Geschiedenis van de SP in Vogelvlucht. Uh, Gerrit Voerman, die naamswijzigingen van 1972 en 1993. Uh, nou, u heeft net uitgelegd waarom dat was, maar zei het ook iets over de veranderingen van de inhoudelijke koers van de partij? Ja, want de, de SP is toch wel steeds uh, gematigder geworden. In, de, in het blokje wat u net iets hoorde, uh, ging het ook over dat de partij begonnen is als een uh, Maoïstische partij. Nou, Eigenlijk hebben ze in de loop van de jaren 70 Maro uh, aan de kant gezet. Toen was de partij nog van marxistisch-leninistisch, maar na de ondergang van het communisme in Oost-Europa, zo rond 1990, is Lenin uh, uh, afgedankt. En aan het eind van de jaren 90 is ook Marx uh, uh, weggezet. Uh, Marx die uh, het socialisme definieerde als uh, de vergemeenschappelijking van de productiemiddelen, dus dat bedrijven en fabrieken en banken allemaal in handen van het volk moesten zijn. Nou, dat zag de SP in 1999 toch wel eens een beetje als iets verouderds. En daar zijn ze ook mee gestopt. Dus eigenlijk uh, hebben ze uh, zich enorm aangepast... in de afgelopen 30, 40 jaar, in ideologische zin. Ja, de partij veranderde dus inhoudelijk. En ook in de campagne ging het van stem tegen naar stem voor. Stem voor, stem SP. Stem voor, stem SP. Een school is toch geen markt. Ze... Ja, dat is dus uh, de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. Wat hebben ze nou inhoudelijk losgelaten volgens u? Uh, inhoudelijk, uh, ze zijn dus minder ideologisch geworden. Uh, wat ik daarnet zei, uh, dat, dat zware ideologisch is aan de kant geschoven... omdat men wel in de gaten had dat dat, dat tussen de partijen en de kiezers stond. En de partij die probeert toch wel uh, kiezers te mobiliseren. Dus daar veranderen ze om. Maar tegelijkertijd is het op een kern ook hetzelfde gebleven. Want dat zou natuurlijk heel vreemd zijn als je alles uh, gaat veranderen. De partij die is voor handhaving van de verzorgingsstaat, voor het stelsel van sociale zekerheid. En eigenlijk tegen Europa, tegen de Europese superstaat. Dat zijn toch wel hele belangrijke elementen die, uh, die door al die veranderingen heen uh, hetzelfde zijn gebleven. Want ze waren al heel vroeg tegen Europa? Ja, eigenlijk van metafaan al. En uh, toen ze dus een, een communistische partij waren, toen vonden ze uh, Europa een kapitalistische superstaat. Nou, dat woord kapitalisme zeggen ze niet meer zo snel. Het is niet allemaal neoliberaal. Maar vanuit het, ze vinden dat Europa een, een neoliberaal project is, wat zonder inspraak van de bevolking uh, zich ontwikkeld heeft... En daar is de partij uh, op tegen. Ja, dan de stijl en het strakke leiderschap. In de SP bepaalde één man alles. Geregeld is de kritiek binnen de partij op de leiderschapscultuur. We spraken erover met Sjaak van der Velden. Hij was tot voor kort hoofdredacteur van Spanning. En dat is het blad van het wetenschappelijk bureau van de partij. Ik wilde ongeveer het blad veranderen. Maar de partijleiding gaf duidelijk te, te kennen... dat uh, Spanning in feite gewoon een uh, kaderblad is. Hè, waarin het partijbestuur aan de leden vertelt wat ze moeten denken... Het probleem is een beetje dat ze hun Leninisme, leninistische organisatieprincipes zelf blijven hanteren. En dat is erg top-down. Discussies zijn zo gestuurd en uh, vormgegeven dat er eigenlijk niet echt sprake is van een uh, hele open en vrije discussie. Ik ben nog steeds papieren lid, maar ik voel me niet echt hulp om uh, me echt actief uh, voor de partij op, ja, op te stellen momenteel. Bijna wekelijks loopt er wel een afdelingsvoorzitter of een bestuurder of een, uh, of een lid weg. Ja, dat was Sjaak van der Velde. Herkenbaar, meneer Voerman? Nou, het is inderdaad zo dat de partijtop in de SP een behoorlijk overwicht heeft. Jan Marijnissen is natuurlijk vanaf 1988 partijvoorzitter. Hij is, dit is hij nog steeds. Hij is afgelopen weekend weer herkozen als partijvoorzitter. Dat is toch enorm lang. Dat zie je in geen enkele Nederlandse politieke partij van tegenwoordig. Hij heeft dat ook lang gecombineerd met het fractievoorzitterschap. Omdat de SP vond dat dat ideaal was. Zo'n korte lijnen tussen de fractie en de partij. Maar dat betekent wel dat Marijnissen enorm dominant is... Ook omdat hij de partijen natuurlijk, en dat ziet iedereen, zo groot heeft gemaakt. Dus is, is, dat, is... is dat niet minder geworden nu hij geen uh, partijleider meer is? Hij is nog steeds partijvoorzitter, hij is nog steeds veel in Den Haag. Dus ik denk dat hij nog steeds een bodig stempel drukt uh, op de partijen. Tiny Cox, uh, uh, die is fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Die was daarvoor partijsecretaris. Uh, Cox is het ook bijna tien jaar dus. Er zijn een paar mensen in die partij die de partij ook groot hebben gemaakt. die nog steeds op invloedrijke posities zitten. Maar dat is wat anders, je, dat al één iemand het in zijn eentje voor het zeggen heeft. Ja, en als je de partij ook vergelijkt met, uh, met, met andere partijen in Nederland. die veel, uh, de leden veel meer invloed geven. Bijvoorbeeld een ledencongres. of het aanwijzen van de partijlijst. van de lijsttrekker door de leden. Hè, zoals nu bij GroenLinks bijvoorbeeld, of mm -hmm. bij de CDA eerder. Daar moet de SP allemaal niets van hebben. Die, die is toch meer vanuit de top uh, dat het allemaal wordt uh, voorgesteld. In 2006 werd de SP de derde partij van ons land met 26 zetels. Maar hij kwam toch niet in de regering. Jan Marijnissen, de winnaar van de Tweede Kamer van Het grote winnaar van gisteren was natuurlijk Jan Marijnissen van de Socialistische Partij. Hij won 17 zetels en is nu met 26 zetels de derde partij van Nederland. In 1994 had u twee euro bij u, hè? Ja. Nu heb ik uh, gewoon netjes in een envelop vervat het advies aan de koningin. Ik vind dat je eigenlijk niet om de SP heen kunt. Dan past het absoluut niet om partijen uit te sluiten. Hij heeft net met de VVD geregeerd. Dus er zal heel veel moeten veranderen op het gebied van zorg, onderwijs, inkomen, armoede. Kan die meeste zet niet zijn? Hoe kom ik op een chique manier van de SP af? Overal waar wij ons al die jaren voor hebben ingezet, dat moet nu worden uitbetaald. Zo niet gaan wij balken en niet aan de meerderheid houden. Laat het proces al veel op doen. SP! Door de stemmen van Jan Marijnes en van Jan Peter Balkende, ze kwamen er destijds niet uit. De SP is sinds een paar jaar wel gaan meeregeren op provinciaal niveau. Er is Witte wolk. Met een brede glimlach schuift de SP aan aan de bestuurstafel van Brabant. Ik vind het absoluut historisch. Een grote doorbraak voor de SP. Ja, weer een nieuwe stap in de ontwikkeling van de partij. We zijn natuurlijk in 73 begonnen in de gemeenteraden. Daarna kwamen provinciale staten, daarna een college van burgemeesters en wethouders en nu dus ook een college van de gedeputeerde staten. Dat is echt een mooie nieuwe stap. Ja, Gerrit Voerman, SP-kenner in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zijn ze in het provinciebestuur gekomen? Hoe gaat, het, hoe gaat ze dat af? Nou, in Brabant uh, zijn er wel spanningen uh, ontstaan... doordat de partij uh, moest instemmen met, uh, met afspraken... Uh, die waren uh, vastgelegd bij de onderhandelingen over toetreding tot het college... dat de partij een half jaar of een jaar daarvoor uh, in de Staten uh, tegen... Uh, die, uh, die voorstellen had gestemd. Dus er moest een enorme bocht genomen worden... En uh, dat ging toen over bezuinigingen op, uh, op de natuur. En, en dat leidde ertoe dat uh, twee uh, leden van de Staten uh, uh, uit de fractie zijn gestapt. Dus dat ging wel moeilijk. Ja, een van die leden hebben we nu aan de telefoon. Dat is Ellen Powell. Goedemiddag mevrouw Powell. Goedemiddag. U bent destijds uit de Statenfractie gestapt, maar wel SP-lid gebleven. Waarom bent u eruit gestapt? Uh, ja, de, de voornaamste reden was gewoon de sfeer in de fractie. En dat is dan nog zacht uitgedrukt. Waarom bedoelt u? Uh, in, ja, in de fractie was gewoon geen uh, wil tot samenwerken. Uh, het was niet een team, maar het waren ja, afzonderlijke ego's opgedeeld in kampen. Ja, en is dat, uh, had dat te maken met het feit dat er geregeerd werd? Uh, ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen of dat daarmee te maken heeft. Maar... Uh, uh, dat weet ik niet, dat, dat zou kunnen. Dat, dat heeft misschien wel iets van, iets van invloed gehad, ja. Ja, want er kwam natuurlijk veel meer druk op te staan. U kon minder vrij opereren dan vroeger toen u nog niet in een college vertegenwoordigd was. Dat klopt, dat klopt, ja. ja. Maar ja. was u daarop voorbereid? Uh, u bedoelt, uh, of als bestuurspartij? Nou ja, of u er klaar voor was dat u zich anders zou moeten gedragen dan tot dat moment? Ja, daar wa dat waren we ons natuurlijk wel van bewust. Je weet dat je als bestuurderspartij uh, ja, uh, concessies moet doen en, en compromissen moet sluiten. Dat weet je. En daar waren wij we ons wel deg degene van bewust. Ja. ja, Maar toch heeft dat niet mogen baten. Nee, helaas niet. Nee, verwacht u dat het op meer plekken gaat gebeuren als er meer verantwoordelijkheid gedragen gaat worden? dat uh, als ik naar de SP kijk, dat ze daar wel klaar voor zijn. En uh, ik denk ook dat dit gewoon een incident is. Oké, okay. dank u wel, mevrouw Pauw, Meneer Voerman, ja, denkt u dat het grotere problemen uh, gaat geven als de partij gaat regeren? Nou, er zal altijd een deel van de aanhang zijn die daar moeite mee heeft. Hè? Dat is ook logisch, want de partij is natuurlijk... Uh groot geworden door, door protestpartijen zijn in de jaren negentig. Uh, daarna zijn ze doorgegroeid, uh, terwijl die protestkant uh, er wat van afging. Maar de partij is nog altijd wel eentje van buitenparlementair activisme. Dat is ook heel belangrijk voor de partij, dat willen ze ook vasthouden. Dus er zullen mensen zijn die daar moeite mee hebben. Maar aan de andere kant is dat proces waarbij de partij wordt voorbereid op bestuursdeelname uh, uh, al lang gaande. Je hoort het Jan Marijnissen zeggen, het is een nieuwe stap, uh, nu in Noord-Brabant, uh, deelnemen aan het bestuur. Uh, dus de partij wordt wel geleidelijk aan erop voorbereid. Maar dan nog, je moet compromissen sluiten, het is net al gezegd. En voor de ene is dat makkelijker te accepteren dan voor de ander. De SP is qua ledental enorm gegroeid in de afgelopen 40 jaar. Leden hebben zo hun vragen bij de ontwikkeling van radicale actiepartij naar sociale volkspartij. Zijn al die aanpassingen in standpunten wel oprecht? Dat vroegen we aan Jaak van der Velde, die opstapte als hoofdredacteur van het wetenschappelijk blad van de SP. Nou, ik zie de inhoudelijke veranderingen vooral ook als een, als een tactisch aanpak. Hè. Ik bedoel... Ik vind 65, is, blijft 65, een goed voorbeeld ervan. Hè. We hebben 30.000 man hebben handtekeningen laten verzamelen of uh, binnengehaald. En ja, eigenlijk zie je op de sites hier al niks meer over. Want ja, dat is nu niet handig. Want men wil mee regeren. En als je mee wil regeren, dan moet je in ieder geval niet het standpunt van de, over pensioenen handhaven. Uh, ook het Koningshuis, dat wordt ook wel gezegd in natuurlijk. Van ja, dat zeggen we nu, maar uiteindelijk willen we natuurlijk het Koningshuis afschaffen. Nederland moet een republiek worden. En als je mee wil regeren, dan moet je... Water bij de wijn doen. En in ieder geval je wat soepeler opstellen. Ja, Gerrit Voerman, is de machthonger groot? Nou, aan de ene kant wel, hè, dat men toch bereid is om bepaalde uh, uh, belangrijke punten zoals die AOE-leeftijd, uh, die pensioengerechte leeftijd van 65, hè, die, die schijnt nu toch wel bespreekbaar te zijn. Dat deed Wilders trouwens ook. Uh, ja, dag in dag verkiezingen. Ja. ja, dat was uh, meteen uh, gebeurde dat. Maar ik, ik vind het wel een beetje een, een heel hard uh, standpunt. Als je kijkt naar het Koningshuis bijvoorbeeld, inderdaad, hè, de SP die wilde dat afschaffen, maar die vindt nu dat het dat staatshoofd een meer een ceremoniële functie zou moeten hebben. Nou ja, dat is toch een duidelijke afzwakking. Hetzelfde geldt voor de NAVO, daar neemt Aanvankelijk was de SP voor uitreding van de NAVO. In 2006 hebben ze dat uh, standpunt uh, eraan gegeven. Maar ze vinden nog wel hè, dat, de SP, dat de NAVO uh, zich niet tot een offensieve en een agressieve interventiemacht... onder de leiding van de, NAVO, van, van de Verenigde Staten moet ontwikkelen. Dus met andere woorden, het is niet zo dat ze helemaal zijn omgedraaid... en die nee. en dat maar gewoon overnemen. Ze er, blijven kritisch. Er zit wel een lijn in. Gerrit ja. Voerman, uh, hartelijk dank voor uw toelichting op de ontwikkeling van de SP door de jaren heen. Graag gedaan.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 Michael Kiwanuka, I'm getting ready. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Gert-Jan Segers van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. En Gert-Jan, die wil het hebben over straatmuzikanten in Amsterdam. Ja. Wat is daarmee? Het CDA heeft voorgesteld om straatmuzikanten auditie te laten doen. En dan moet dus een commissie moet gaan bepalen... Van ben jij goed genoeg om op de straat te gaan staan... en naar je kunstje te doen. Mm -hmm. Zo ja, dan mag je daar staan. Zo nee, dan word je afgewezen. En dan mag je dat niet doen. Ja, en dat vind jij een beetje vergaan, begrijp ik. Nou, je moet dus heel goed nadenken altijd. Wat moet een overheid doen? En wat kun je maar beter aan de markt overlaten... of aan de samenleving overlaten? Dit is wel een hele zware maatregel. Want je moet dus gaan uh, uh, uh, beoordelen. Je moet een jury gaan instellen. Je moet criteria opstellen. Uh, dan vallen er uh, uh, beslissingen. De een krijgt wel een, een vergunning en de ander niet. Uh, dat moet weer worden gecontroleerd, weer nageleefd. Dus uh, meneer, u staat nu hier op uw viool te spelen, maar heeft wel een vergunning. Met wel door de auditie heen. Ik vind het een hele zware maatregel. Okay, nou, dat gaan we voorleggen aan Diederik Boomsma. Goedemiddag, meneer Boomsma. Hallo, goedemiddag. Ja, audities voor muzikanten. Ja, dat hebben we inderdaad voorgesteld. Dat lijkt ons ook een uh, goed idee. Is het zo erg gesteld met de kwaliteit? Nou ja, hier en daar wel. En uh, ja, laat ik eerst zeggen, inderdaad. Uh, in principe zou het goed zijn als het niet nodig zou zijn. Als je gewoon zou kunnen zeggen. Uh, laat iedereen zijn gang gaan en af en toe wordt er gespeeld en dan draagt het bij aan de sfeer, het is allemaal prachtig. Maar je ziet dus dat de laatste, ja, de laatste twee jaar eigenlijk er een, uh, echt een toevloed is geweest van een bepaald type muzikanten die heel erg hinderlijk zijn voor veel mensen. En wat voor type is dat dan? Ja, dat gaat vaak om um, ja, bijvoorbeeld snerpende klarinetten of uh, heel veel heel harde muziek, ook vaak heel eentonig. En uh, ja, mensen die dus heel lang op één plek blijven zitten en daar gaan spelen. En ja, van s morgens vroeg tot s avonds laat. En ik ben wel met een je eens, je moet goed kijken naar een overheid die zich tot zijn uh, kerntaken beperkt. Maar één daarvan is toch echt wel ja, de openbare ruimte. En ervoor zorgen dat mensen niet worden blootgesteld aan, uh, aan dit soort... Uh, uh, ja, voor hen heel hinderlijke vormen van ge geluid en muziek... waar ze zich niet aan kunnen onttrekken. Nee. Maar u heeft, een, u heeft uh, uh, ook een politie en die kan uh, toezicht houden op straat... die kan over straat lopen en die ziet of mensen worden lastiggevallen... Door, door straatartiesten uh, of niet. Ik vind dit toch wel een typische soort overheidsreflex... van mensen die dat uh, kan dus in, juist niet. in de politiek bezig zijn en een probleem zien... en dan denken van oei, nu moet er een extra maatregel komen... en we gaan weer een vergunningsstelsel gaan we weer, uh, nee, nee, optuigen. Nee. Nee, dat is echt niet. Want het probleem is juist dat dat dus niet kan. Uh, omdat op dit moment de regels heel onduidelijk zijn. Er zijn wel wat regels in de Algemene Plaatselijke Verordeningen. Maar in principe kan de politie niet zomaar gaan zeggen. En dat zou ook nog veel erger zijn uh, dan wat wij voorstellen. Van nou, ik vind dit niet mooi. Nee, nee, gaat nee, nee maar daar weg. ging het niet om. Nee, het ging, ja. het ging om het punt. Uh, dat las ik in de berichtgeving: dat mensen werden lastig gevallen door uh, mensen die dan zo'n zo uh, ja. standbeeld nadoen... en uh, mensen worden gedwongen om geld te geven. Nou, dat is overlast. Ik denk ik van, nou, daar heb je um, politie voor. Maar of nou een klarinet snerpend is of niet... ik zou ja. niet graag willen dat een overheid bepaalt... of een klarinet mooi klinkt of niet. Nee, maar dan, dan zou ik nog even dat toelichten. Het gaat dus niet om dat wij als raadsleden uh, daar gaan bepalen... of iemand uh, wel geen vergunning krijgt. Er wordt dus, Wie dan een, wel? Er wordt dus een jury ingesteld van uh, ook mensen, die, uh, gewoon uh, buurtbewoners, uh, winkelstraatmanagers... mensen die dus worden blootgesteld aan die muziek. En ik vind het dus wel... Het is ook wel heel makkelijk om te zeggen... iedereen moet maar zijn gang gaan. Maar wat, wat zegt u dan tegen die mensen? En we hebben echt heel veel klachten gekregen. Het is dus niet iets dat we zomaar uit de lucht gaan verzinnen. Maar we krijgen gewoon heel veel klachten van burgers... die helemaal gek worden van bepaalde soorten muziek. Ja, bij, bij Ik, geluidsoverlast, daar, ja. Kun je, um, daar kun je optreden, dat is één. Nee, en, dat twee, kan en twee, je ja. kunt soms, soms moet je gewoon iets van marktwerking toelaten. Als mensen verschrikkelijke muziek maken, dan zullen ze minder geld ophalen. Maken ze prachtige muziek, dan maken ze meer geld. Dat is de marktwerking, en daar moet de overheid vooral niet tussen gaan zitten. Ik, uh, u heeft wel een heel erg groot vertrouwen in, in marktwerking... Nou, maar op, op, op dit vlak uh, op gaat het dus gewoon er. niet zo op. En dat is nu juist het probleem, omdat de regels nu onduidelijk zijn. Dus er wordt gespeeld. Ik heb het hier al meegemaakt in de buurt, in de stad. Dat ik heb gewoon bewoners gezien die helemaal gek werden... en bijna ruzie die op die muzikanten afkwamen gerend en zeiden... hou alsjeblieft op, ik kan er niet meer tegen. Ja, dan moet, dat is dus het moment dat we als overheid ook iets moeten doen. Ja, precies. je Op dit en moment kan je dus niet optreden, want de politie kan al zeggen... ja meneer, kunt u even weggaan, maar dat is geen structurele oplossing. Want je mag in principe gewoon op straat spelen. Nee, dus er een... moet een manier komen om ja, een bepaalde selectie te gaan uitvoeren... en dus dit soort ja, echt hinderlijke muziek te kunnen weren. En dat kan alleen via die audities. En daar komt bij dat het eigenlijk... Uh, ja, Het idee komt eigenlijk uit New York. Het gebeurt ook uh, dus in New York, in Londen en in Parijs. En daar is het ook een... Ja, een fantastisch evenement voor de stad. Dat ah. heel erg veel aandacht Ja, Die audities. Nee, kijk, ja. gert -Jan? Kijk, als je, als je mensen prijzen gaat geven, zeggen nou, we gaan gewoon goede muziek aanmoedigen via die uh, audities. Dan denk ik van, nou, dat vind ik echt een leuk, uh, leuk initiatief. Maar nu krijg je toch een soort smaakpolitie. Uh, dus vage criteria van, van wat snerpt wel en wat snerpt niet. En dat gaat de overheid, die gaat dat dan, die gaat dat dan regelen van, nee, nou, jij mag daar wel staan en jij niet. Dus niet te zeer. Maar laat ik dan toch nog even vragen, nog een keer... Dus het gaat wel om de publieke ruimte. Hè? Ja. Mensen kunnen thuis kunnen ze muziek opzetten waar ze van houden. En ze kunnen muziek waar ze niet van houden, kunnen ze niet opzetten. Maar als jij dus in Amsterdam werkt en van s'morgens vroeg tot s avonds laat, word jij blootgesteld aan een bepaalde vorm van muziek... waar je je niet aan kunt onttrekken omdat je daar woont of werkt wat voor een oplossing heeft u dan voor die mensen? Want u kan, u kan die niet geven, want u kunt wel zeggen... ja, dan moet de politie optreden, maar dat is dus juist nu niet mogelijk... en dat is iets wat wij mogelijk maken met dit voorstel. Ja, geluidsoverlast, daar kun je wel tegen optreden. Eén, uh, uh, je moet altijd eerst kijken... kunnen mensen in alle redelijkheid uh, er zelf uitkomen? Want dat is het laatste wat ik nog, uh, nog zou willen inbrengen. De keerzijde zou kunnen zijn, is dat je uh, uh, uh, misschien onder het mom... van overlast aanpakken, dat je wel mensen hun laatste kans afpakt. Namelijk, dit is echt gewoon de bottom van uh, het uh, artiest... Ik bedoel, je bent straatmuzikant, het is, nou ja, je zit niet in een symfonieorkest. Eh, dus ja, het is een beetje ja. je laatste kans. En dan komt er een jury die zegt, meneer, helaas u bent gezakt. En eh, ja, maar nou ja, daar gaat je laatste kans. Bedelen van. is verboden, hè, volgens ja. de APV. En uh, dit is nou echt niet de geschikte manier voor die uh, mensen... Om, om dan toch nog aan geld te proberen te komen... op een manier die dus als zo hinderlijk wordt ervaren door heel veel andere mensen. Maar dan dwing je ze wel tot bedelen, als ze, als ze, als ze hun klare netting uh, mee mogen ze spelen. Ze zijn in feite dus op deze manier aan het bedelen. Uh, dus... En dat, ja, daar zijn allerlei andere voorzieningen voor. Maar okay. dat lijkt me niet de goede oplossing uh, voor armoede. Nee. Uh, Gert-Jan, even tot slot. Ben je nog een beetje overtuigd door wat meneer Boomsma heeft gezegd? Uh, nee, ik zou zeggen iets meer marktwerking, iets meer uh, vrijheid. Daar staat Amsterdam uh, bekend voor. En overlast moet je aanpakken. Maar je moet mensen niet hun laatste kans op een heel klein beetje extra geld moet je, moet je afpakken. Oké, okay, meneer Boomsma, wanneer is de eerste auditie? Uh, na de zomer. Na de zomer. Goed. We houden het in de gaten. Hartelijk dank, ja. Dierik Boosma. En ook dank aan Gertjan Segers voor het schillen van dit appeltje. Dank u wel. Dag. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Dit is de dag voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag.nu. Als u wilt reageren of iets wilt teruglezen of terugluisteren. Zometeen de Villa van de VPRO met Tesla Blok en Geen Goedemiddag. Hallo Thijs. Ga je doen. Zelden een partij gezien die zo graag wilde regeren. en SP, daar SP. zo voor de verkiezingen vooruitkomt. Je mag nooit meer raaien, oh. Thijs. De Socialistische Partij, inderdaad, natuurlijk. Geen breekpunten meer, maar regeren toch ook weer niet tegen elke prijs. Hoe kan dat nou? We vragen het Arjan Vliegendhart, senator voor de SP. En nu zit het trouwens met die afspraak met de VVD... om de verkiezingsstrijd exclusief tussen Rut en Roemer te laten gaan. Doet de rest niet mee of zo? U hoort het zo. Nu is het nieuws. Met Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. De FNV-bonden die samen een nieuwe vakbeweging willen oprichten... trappen op de rem. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat de NOS in handen heeft. De bonden zijn het vooral niet eens over de machtsverhoudingen. In de plannen van PvdA-kamer dit kleinsmaak krijgen vooral de grote bonden minder macht. Een werkgroep van de FNV-bonden adviseert... om de huidige structuur voorlopig te laten bestaan... en langzaam te groeien naar een nieuwe vakcentrale. De Raad voor de Rechtspraak, die de belangen van rechters vertegenwoordigt, schrijft diep geraakt te zijn door het feit dat zes mensen mogelijk jarenlang ten onrechte hebben vastgezeten voor de moord op een Chinese vrouw in Preda in 1993. De Raad reageert daarmee op het verzoek dat advocaat-generaal Abe vandaag deed bij de Hoge Raad voor herziening van de zaak. Volgens Abe zijn er serieuze aanwijzingen dat er zes veroordeeld zijn op basis van valse bekentenissen. En de politie is op zoek naar de eigenaren van de honderden sieraden en laptops. De goederen zijn teruggevonden bij een onderzoek... naar een groot aantal woninginbraken in het hele land. De politie begon het onderzoek naar de vondst van twee kluizen in Den Haag. En na de arrestatie van drie verdachten kwamen er nog veel meer inbraken aan het licht. De spullen werden gevonden bij huiszoekingen. De politie zal de sieraden vanavond laten zien... in het programma Opsporing Verzocht. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, WPRO, Villa WPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Na vier uur praat ons eigen panel van parlementair U bij. over de laatste politieke nieuwtjes en wandelgangenverhalen. En het is veel SP vandaag wat de klok slaat in Den Haag. De partij staat te trappelen om te gaan regeren. Wie weet zelfs de minister-president te leveren. Tijden veranderen van nee-partij naar ja-graag-partij. En wij praten daarover met Arjan Vliegendhart senator voor de SP en directeur van het Wetenschappelijk Bureau... Van de socialisten. En in de vrolijke wetenschap een waarschuwing voor de toekomst van onze energiecentrales. Als het koelwater opraakt, berg je dan maar. Wilt u reageren? Dat kan via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar eerst gaan we het hebben over de diplomaat Raymond P. Hij werkte sinds begin jaren 90 op hoge posten voor buitenlandse zaken. Maar nu zit hij in de gevangenis. Hij wordt beschuldigd van spionage. Spionage voor de Russen. Justitie heeft P. op zondag 25 maart aangehouden in Den Haag. En vanmorgen is de strafzaak van start gegaan. Aan de telefoon misdaadverslaggever van het Algemeen Dagblad, Koen Voskuil. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Je hebt de zaak vanaf het begin af aan gevolgd. Ja, klopt. Ja, we waren eigenlijk de eerste die hem op het uh, spoor waren gekomen. Vertel uh, eens, hoe, hoe, hoe kwam dat? Uh, hoe kwam je hem op het spoor? Nou, er was één bericht uh, naar buiten gekomen dat er kennelijk een uh, spion bij Buitenlandse Zaken uh, was. En uh, wij waren er als eerste achter wie dat was. En toen zijn we meer over die man uh, gaan uitspitten. Hm. Dat is, dat, zoals je het zegt, klinkt dat of het vrij makkelijk gegaan is dat jullie erachter kwamen. Maar zo, zo gewoon is dat niet, volgens mij. Nee, precies. Maar ja, het is een goede gewoonte om uh, uh, niet over de methode te praten, hè, hoe je achter dingen komt. Ja, daar weet maar, jij uh, alles hey, laat van. Het zo zeggen. We, we hadden goede bronnen. <laughs> ja, nou, en, uh, het beschermen van bronnen weet jij alles van, Koen. Precies. Zo okay. het, ja. um, was Raymond Peder vanochtend zelf ook? Uh, hij zat erbij, inderdaad. Uh, het is een uh, 60-jarige man. Hij was keurig gekleed in een bruin jasje. Uh, hij heeft uh, volgens mij maar één zin uitgesproken. En dat was, ik beroep me op mijn zwijgrecht. En ook die zin kwam mij uh, bekend voor. <laughs> Juist. Uh, je hebt het nu over jezelf. <laughs> ja, ja, daar werd eerder aan gerefereerd. Ja. Precies, ja. Um... Uh, hij, hij wil niks zeggen, de officier, de aanklager waarschijnlijk wel. Waar wordt hij precies van beschuldigd? Ja, spionage, maar wat voor spionage precies? Ja, hij wordt uh, beschuldigd uh, in ieder geval van het doorspelen van uh, vertrouwelijke informatie aan de Russen. Uh, de officier van justitie is ervan overtuigd dat het ook om staatsgeheimen gaat. Uh, ze zijn er meerdere keren achtergekomen dat hij via de computer... ...want hij werkte um, als medewerker bij Buitenlandse Zaken... Mm -hmm. ...dat hij daar via de computer allerlei documenten heeft verzameld. Uh, die stopte hij op uh, USB-sticks en daar ging hij mee naar een uh, Duits echtpaar... ...wat eigenlijk een Russisch echtpaar was in Duitsland, mm -hmm. een, een spionage-echtpaar... ...en die zonder dat dan weer versleuteld door de ether naar uh, Rusland... En wat voor, om wat voor informatie gaat het dan? Want Ger en ik vroegen ons al af, wat kan er nou toch voor ongelooflijk staatsbelangrijke informatie in Nederland zijn waar die Russen om zitten te springen? Ja, dat is. We uh, uh, we nog eventjes koffiedik kijken. Dat moet allemaal gaan blijken uh, als het proces inhoudelijk van start gaat. Uh, maar waar het in ieder geval om gaat, is uh, om informatie die afkomstig is van buitenlandse zaken. Uh, daar was er iets gezegd over een, een veiligheidsplan van een uh, ambassade. Uh, een Nederlandse ambassade in een uh, ander land. Mm -hmm. uh, uh, ja, je kunt niet direct inschatten waarom dat dan interessant zou zijn voor de Russen. Mm -hmm. uh, we weten dat ze via dat Duitse echtpaar ook met name geïnteresseerd waren... in uh, technologische informatie... Uh, uh, en uh, hey, om de technologische strijd met het uh, Westen aan te kunnen. Ja. Maar voor de rest gaat het natuurlijk ook, zo hebben bronnen mij verteld, om uh, gevoelige plekken bij de ambassade. Wie heeft er een uh, buitenechtelijke ver verhouding? Wie heeft er gokschulden? Wie heeft. Uh... Wie, is meer die je kunt Wie is de chantabel, kortom? Wie is de chantabel, kortom? Precies, ja. ja. ja. Hé, hey, eh. Uh, uh... Je zegt, dat moet nog blijken in, als het proces inhoudelijk van start gaat. Nou, daar kom je dan inderdaad achter. Want als het proces in camera gehouden gaat worden... dan weet je dat het om echte geheimen gaat. En anders zal het niet zo belangrijk zijn. In camera dus achter gesloten deuren. Ja, precies. Precies. Nou ja, goed, dat, dat moet allemaal blijken. Hè. Vanochtend was er een uh, pro forma-zitting. En die ging eigenlijk over uh, de verlenging van zijn uh, voorarrest... Mm -hmm. en enkele bezwaren die de verdediging uh, had... Uh, ja, het is natuurlijk zo, als er inderdaad uh, op een gegeven moment staatsgeheimen over tafel gaan, dan zal dat achter gesloten deuren uh, gebeuren. Uh... Koen, nog even, wat, wat was precies zijn functie? Want je vraagt je af, hoe, wat was hij dat hij bij al dit soort ongelooflijk belangrijke informatie kon komen? Ja, nou, hij was dus, hij was geen topambtenaar. Uh, hij was uh, kwaliteitsmedewerker voor het uh, voor visumaanvragen bij buitenlandse zaken. Tot voor uh, 2008 was hij uh, viceconsul in uh, Hongkong. Hij heeft ook bij andere consulaten gewerkt, dus hij heeft wel, uh, nou ja, goed, daar dus allerlei um, uh, informatie kunnen vergaren al. Uh, en ik heb met een uh, hoogleraar gesproken die gespecialiseerd is in uh, Russische geheime diensten. Die zegt, je moet nooit de fout maken door te denken dat een laag uh, geplaatste iemand in de organisatie niet aan uh, hoge informatie kan komen. Zelfs schoonmakers die kunnen uh, de vuilnisbak omkieperen en uh, daar weer uh, geheimen uitvissen. Juist. En hij bracht dat dus naar een uh, Duits echtpaar afkomstig oorspronkelijk uit Rusland. Dat echtpaar was het doorgeefluik. Die zijn Klopt. ook opgepakt. En via, of die zijn opgepakt. En daardoor uh, is men waarschijnlijk op het spoor van deze Nederlander gekomen. Is het zo een beetje zo gezegd? Ja, inderdaad. Ja. Uh, Nederland heeft een... Uh, de Duitsers waren weer getipt door de Verenigde Staten. Waar zo'n 13 spionnen uh, zijn opgepakt. Russische spionnen. Uh, vanuit daar is het balletje gaan rollen naar Duitsland en Duitsland heeft Nederland weer uh, ingelicht en toen is op 24 maart uiteindelijk deze Raymond P. Uh, gearresteerd uh, op Schiphol. Ja. Uh, uh, hij heeft er in totaal lezen wij 92.000 euro mee verdiend of gulden uh, uh, wanneer hij is. 200 euro, volgens mij, in de afgelopen uh, zeven jaar. Mm. En uh, de officier van justitie zegt... het gaat om dusdanige hoge betalingen, ook per keer. En de frequentie was hoog. Dat wij ervan uitgaan dat hij ook staatsgeheimen heeft doorgespeeld. Want anders zouden de Russen nooit zoveel geld betalen... voor, uh, nou ja, uh, informatie ja. uh, voor En is hij, is hij voorlopig in deze zaak de enige verdachte? Want uh, uh, hij, uh, hij is getrouwd, hij heeft een vrouw. Heeft hij uh, er weet van gehad, voor zover je nu duidelijk is? Nou, dat, dat kunnen wij niet inschatten. Uh, we weten wel dat zij ook op een gevoelige positie heeft gewerkt. Uh, volgens haar LinkedIn-pagina zou ze nu nog steeds werken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Nou, ook daar gaan we wel eens geheimen over tafel natuurlijk. Uh, en, maar in hoeverre zij er betrokken bij is geweest of weet van heeft gehad, dat, uh, daar is niets over gezegd. Uh, wel was er iets over zijn twintigjarige uh, zoon. Want er zijn namelijk uh, betalingen van de Russen op zijn bankrekening terechtgekomen. Ja. Uh, en die zoon die zal dus nu ook uh, gehoord worden door de rechtercommissaris. Oké, okay. um, nou donderdag is onze laatste uitzending. Er zal er weinig nieuws komen. Maar wellicht na de zomer, Koen. Nou, er gaat nog wel het een en ander uh, gebeuren. En wij volgen de zaken uh, op de voet. Dus, uh, We ik is het in terecht het terecht algemeen dagblad. Ja. Meneer Voskuil, misdaadverslaggever van het Algemeen Dagblad. We hadden het over de diplomaat Raymond P. Die beschuldigd wordt van spionage. Dank je wel. Graag gedaan. Tijd dan voor de radiocomedie Geluid Loopt. Geschreven door Chris Baeyma en Jan-Jaap van der Wal. U hoort dagelijks het wel en weer van de redactie... van het fictieve radioprogramma Focus. Gisteren leek het erop dat Henk op vakantie ging naar Terschelling. Ach, Terschelling. Van Dr. Deen. Heerlijke serie.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 Ah, Bram, dit is heel erg lekker. Wat is het? Mocha frappuccino. Ik heb er een beetje in gedaan. Dit kunnen alleen de hele grote barista's, Bram. Ach, je probeert eens wat, hè? Chris Hesseling, Chrissy! Mickey! Mickey? Is Henk er niet? Nee, Henk is naar het audiocentrum, maar... Mickey? Ja, Mickey. Mickey. Maar dat had je al begrepen. Oh, natuurlijk. Mickey. Hoi, hey, Eliane. Och, jij bent dus Eliane. Ja. Henk heeft het zo vaak over jou. Oh, nou, ik hoop maar dat je niet al te slecht beeld van me hebt gekregen. Joh, ben je gek natuurlijk niet. Jullie zijn zo'n allesie. Zo'n alles, Ze zijn alles Allemaal? Nee, zijn zo alles Chris, Eliane, is... Bram. Oh, ik ben ook Chris, Zo'n de... ARB ja, de... belde net. Die wil helemaal niet meedoen met jouw reportage. Hij heeft geen zin in appenzaaien. Oh. Jammer. Ja, ja. En jij bent Lies heel jammer. Ja. Dit is Mickey. Mickey. <laughs> de vriendin van Henk. Oh. Mickey. En Liesbeth Schoneveld. En wij zijn het allesie van Henk. Jij Sorry. Ook? Wij, wij samen. We zijn het allesie. Henks allesie. Henk heeft het de afgelopen tijd zo verschrikkelijk zwaar gehad en jullie waren er altijd. Oh, nou dat was eigenlijk min of meer contractueel vastgelegd hè dat wij er altijd waren. Want ja, hij is van heel ver zo. gekomen. Hè? Ja. Oh, je bedoelt ja, zijn gewicht. Ja, dat is wel natuurlijk. Henk was echt vies dik. Nou, zo zou ik het zelf niet zeggen. Nou, maar zo zeggen wij het eigenlijk zelf wel eens. Echt vies dik. Hij was wat aan de dikkige kant, vies inderdaad. En dat gecombineerd met heftige depressie. Oh, toch en een ja. burn-out? Nou, ja, nee. dus een meltdown, burn zeg maar gerust meltdown. Ja. ja, toen ik Henk leerde kennen bij de cursus Eet is Eten, maar kou je eigenlijk wel, dacht ik eerst wat een vervelende onaangepaste eikel. Ja. Wel, nee, nee. Ik dacht eerst wat een vieze dikke man. En toen dacht ik wat een vervelende onaangepaste eikel. Maar goed, ja. al snel kon ik heel goed met hem door één deur. Ja, omdat hij afgevallen en, was qua die één deur. Nou, en toen zag ik de Henk die jullie al langer kenden. De zorgzame Henk. De gangmaker. Henk de gangmaker. Maar werk je niet meer bij koken bij BN's? Nee. na nou, de zelfgemaakte filet americain van Loretta Schrijver was natuurlijk ook wel zo'n beetje op. En toen heb ik gesolliciteerd bij Dirk Ogilvie, maar die voelde het niet. En nu zit ik hier twee etages onder bij Knoop. Knoop? Oh, knoop. De knoop in je zakdoek. Knoop. Ah, Knoop in je zakdoek. Dat vind ik zo'n warm bad om naar te kijken. Met die... Nou dat moet ik heel erg goed oppassen, want het ligt heel gevoelig... Het symptoom van... Down-syndroom. Precies, Down. Dat Bram. vind ik zo negatief. Ik word er juist heel up van. Zo heerlijk direct als die mensen zijn. En eerlijk. Zeggen het gewoon recht in down. je gezicht. Bram. Hoewel je in direct contact met ze moet oppassen. Want ze schijnen heel sterk te zijn. Bram. Ach, en jij zet de beste koffie van het westelijke Halfrond. Is dat zo? Ja, dat zegt Henk. Dat zegt Henk? Ach, jongens. Ik word er gewo gewoon helemaal emotioneel van nu ik hier zo sta. Mokka, mocha, Frappuccino? Uh, nee, dank je. Enk en ik drinken geen koffie meer. Maar, maar Henk drinkt oh, Henk. toch gewoon koffie? Oh, koffie, koffie jongens, hè? Chris. Thee dan maar? Nee hoor, ik moet ook zo weer weg. je een tissue. Ja, graag. Hey, uh, maar nu is alles definitief achter de rug. Geen therapiesessies meer. Vanaf nu is het alleen nog maar vooruit. Ja. ja dat zeggen wij ook steeds hoor, tegen Henk. Van Vooruit. Nu. Huppakee, en hij wordt binnenkort 50. 50. Maar hij is 47. Ja. Hij ziet er nog heel jong uit. Nee, hij zegt altijd dat hij 47 is. Nou, we moeten een keer met z'n allen gaan eten. Bij ons thuis. Lekker barbecue of ja, zo. Leuk. En leuk. dan is brandketeraar. Nou, ik ben dus eigenlijk barista. Tapas. Dat is ook lekker. Nou ja, dat komt allemaal later. Ik wip nog wel een keertje langs. Ik moet weer terug naar beneden. Oh, en Lisbeth? Mickey? Met al die cursussen en zo? Ja. Daar putt hij heel veel moed uit. Dankjewel. Oh. Er zijn maar weinig mensen die Henk echt zien. Oh. En echt zien? Ja. En nu moet ik rennen hoor. Ja. Dag. Dag. Dag. Doeg. Dag. Dag Mickey. Tot, tot snel. Wat gebeurde hier nou met? Ik ga een sloopkoffie zetten. Hé hey Henk, Mickey gaat net weg. Mickey? We hadden het over je, Henk. Henk, wij houden van jou. Waar komt dit nou ineens vandaan? Maar goed, aan de slag. En dat was de laatste aflevering van Geluid Loopt. Maar u kunt de hele serie als podcast downloaden... En daarvoor gaat u naar onze site, villavpro.nl. De Socialistische Partij is de ja-partij geworden. Ja voor deelname aan de regering na de verkiezingen. En ja dus ook voor compromissen, voor inleveren. Maar waar is die nee gebleven waar de SP zo bekend mee is geworden? Durft de SP straks nog wel ergens nee tegen te zeggen? Bij de formatie bijvoorbeeld. Ja. We gaan het Weer een Ja. Weer een ja. We gaan het onderzoeken met Arjan Vliegenthart. U hoorde hem al. SP-senator en directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP. En samen met Tini Cox, campagneleider. Goedemiddag. Uh, wie van jullie is het grote strategisch brein achter de campagne? Ja, Tini is ouder en daarmee wijzer en daarmee ook strategisch. Geslepen naar. <slepenar>. Zeker weten. Uh, ja, oké. Okay. Nou, welkom in ieder geval. Dank. Uh, het woord breekpunten lijkt uh, taboe verklaard. Maar daar hebben wij toch, tessend ik, een beetje een probleem mee. Want aan de ene kant geen breekpunten meer? Aan de andere kant wordt er gezegd, ja, maar we gaan niet tot elke prijs mee hm. regeren. Heeft jullie voorman Roemer gezegd, het weekend op het congres. Uh, Armoede in gezinnen aanpakken, uh, hoe heet het? Privatisering in de zorg, marktwerk mark in de zorg. Dat gaan we terugdraaien. Hoe zit dat nu? Nou, de SP is geen partij van breekpunten. Dat zijn we niet alleen bij deze verkiezingen niet. Dat waren we ook in 2010. Ik heb een andere term voor je. Ononderhandelbare strijdpunten. Ken je, ken je die nog? Ja, nee, maar ook die hebben we, ook die, ook die hebben we niet. Um, en natuurlijk voor een deel is het een semantisch woordspel. We hebben natuurlijk ook al gezien dat partijen die breekpunten formuleren... ze na de verkiezingen toch weer hebben weggezet. Um, maar de SP is een partij van maakpunten. Ons gaat het uiteindelijk om hetgene wat we kunnen maken. Namelijk een sociale Nederland. En daar zetten wij op in. En aan de regeringsdeelname van onze partij heeft altijd dat doel... om dat Nederland een beetje socialer, een beetje menselijker... Ja. en een beetje solidair te maken. Zodra dat het geval is, moet je niet zeggen van dit soort dingen... Willen we dan niet, niet, niet, niet, niet? Nee, oké, okay. het is niet handig om niet, niet, niet, niet van tevoren te zeggen... maar tijdens een formatie kan je toch ineens weer niet, niet, niet, niet gaan zeggen. Want Roemer heeft duidelijk gemaakt dat er drie punten zijn... waarop de partij niet zal wijken als andere partijen daarin uh, te ver gaan. Wat hem betreft bijvoorbeeld uh, niet voldoende armoedebestrijding in gezinnen... bijvoorbeeld niet voldoende uh, uh, terugdraaien van marktwerking in de zorg... Dan is het flauw om te zeggen: is dat een breekpunt? Het is een punt waarop de SP zou kunnen zeggen: dan doen wij niet mee. Ja, er moet iets om te regeren zijn in Nederland. Uh, dus regeren is een middel en geen doel op zichzelf, ook voor de SP niet. Wij willen graag regeren omdat wij een hele hoop van onze idealen willen realiseren. En om dat te doen, is het makkelijker als je in het torentje zit dan als je in de oppositiebanken zit. En wat dat betreft zetten wij dan ook in om in vakaar te komen. Ja, nou kun je je afvragen heeft dat zo lang moeten deuren om wat inzicht nog te verwerven. Maar één heel concreet punt eruit halen. Uh, wij hadden een enorm déjà vu als het over de AOW-leeftijd gaat. Want namelijk bij de verkiezingen 2010... de PVV was voor het tegen het verhogen van de AOW-leeftijd boven de 65 dus. En de, op de avond van de verkiezingen zelf hebben ze dat ingeslikt. Ze hebben gezegd, nou, dat is toch niet zo hard. En dat doet de SP nu ook. Nee, dat geeft me aan dat de PVV formuleerde breekpunten en die brak ze. Ze brak haar beloften en in. Bij het Wetenschappelijk Bureau van de SP hebben we ook onderzocht hoe vaak ze dat heeft gedaan de afgelopen anderhalf jaar. Dat was meer dan 200 keer. Mm -hmm. Jawel, maar de PVV heeft ervoor gezorgd dat de AOW-leeftijd geen breekpunt was bij coalitieonderhandelingen. En dat hebben jullie nu ook gedaan. Maar wat wij een beetje brutaal vonden, was de opmerking erbij. Wij zijn, het is, dat is voor ons nooit keihard geweest, die 65 jaar. Nou, ik zie nog de plakaten. Wat stond er? 65 is 65? Zeker, 65 blijft 65. En als het aan de SP ligt, blijft 65. Ook 65, zeker in een tijdperk waarin de jeugdwerkloosheid snel opneemt, oploopt. Ouderen boven de 50 die werkloos raken. Met geen, met geen beweging meer op die arbeidsmarkt te krijgen zijn. En dat zijn voor ons hele urgente problemen die je gewoon vooral moet oplossen. Tuurlijk. En dan kun je waar zeggen: van we gaan de AOE-leeftijd verhogen, maar dan maak je alleen het probleem maar groter. Oké, okay, maar dan is het dus zo: 65 blijft 65. Maar als er andere dingen tijdens een formatie binnen te halen zijn. die net zo belangrijk of misschien wat belangrijker zijn. dan zou 65 misschien wel eens 65,5 kunnen zijn ineens. Het gaat uiteindelijk om het uiteindelijke pakket. En daarvoor hebben we ook gezegd: daar gaat niet alleen. Emiel Roemer over, daar gaat uiteindelijk ons congres over. Die besluit ja. of het pakket. wat Emiel, als hij in de onderhandelingen komt. uitonderhandelt, voldoende is. voldoende recht doet aan onze beginselen van de partij. menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit. En dat oordeel wordt dan geveld. En dan gaat het om het hele pakket. en dan gaat het niet om de individuele ja. breekpunten. Is er wat jullie betreft. een rangorde in belangrijkheid van punten. van dit willen we absoluut binnenhalen tot en met. nou, dat kunnen we ook wel van tevoren al weggeven. Er zijn, denk ik, drie dingen die core business zijn van onze partij. Dat is een sociaal Nederland een democratisch en transparant Europa dat bescheiden is. En we zijn tegen oorlog. Dat zijn de kernpunten van onze partij. Dat laatste zal zullen weinig mensen je tegen gaan. Nou, ja, ja. Nog alle drie de punten denk ik dat er niet veel ja. partijen te vinden zijn... die zeggen nee, dat nee, vinden wij het, helemaal niet. Maar het, het komt op de, uit, het <lacht> het komt op de uit, invoering en de, uit, de, uitvoering, de uitvoering aan. Uh, en juist hebben we de afgelopen twintig jaar gezien... dat als het gaat om het sociale Nederland en bijvoorbeeld onze verzorgingsstaat, dat die klap op klap heeft gekregen. Dat onze publieke sector klap hmm. op klap heeft gekregen. En daar moet wel een andere koers in gezet worden. En hoe, die, hoe radicaal die koers is. Dat bepaalt ook de kiezer, want hoe groter de partij is, hoe meer te zeggen. Nou, wat dat betreft hebben jullie tot nu toe geen klagen. Want in de peilingen staat de partij enorm hoog. Zeker. Um, voor een sociale Nederland, dan denk je, het ligt er toch enorm voor de hand. dat de SP in elk geval met de Partij van de Arbeid in ja. bespreking zal gaan. De Partij van de Arbeid is daar duidelijk over geweest. Diederik Samson zegt: ja, SP ligt ons het meest na aan het hart. dus daar, daarmee willen wij. Zeggen jullie dat net zo hard? Ja, met de Partij van de Arbeid? De Partij van de Arbeid is de partij die programmatisch gezien het dichtst bij ons staat. Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's, of in ieder geval. Wat we de afgelopen tijd hebben gehoord, dus is dat de partij die inhoudelijk het dichtst bij ons staat, waar ook onze kiezers zich het meest verwant mee voelen? Is dat dus ja met de Partij van ja, de Arbeid? Ja, als het met de Partij van de Arbeid gaat, dan uh, zo links mogelijk, dan hoort de Partij van de en Arbeid. En als het erbij. zonder de Partij van de Arbeid gaat, dan maar? Nou ja, als het is de... niet zo dat jullie ze nodig hebben om te willen regeren. Nee, het gaat eigenlijk weer om het totale pakket. Uh, en dat pakket, denk ik heeft een goede kans van slagen als de Partij van de Arbeid erbij zit. Als de Partij van de Arbeid er niet bij zit... zijn wij niet van de school te zeggen dat we dan niet meedoen. Hm. Uh, wat dat betreft uh, moeten we dan ook kijken wat er wel gebeurt. Maar de uitslag kan natuurlijk heel verschillend zijn. En uh, de Partij van de Arbeid is een partij die links van het midden staat. Die zich probeert links te oriënteren. En dat opzicht een natuurlijke bondgenoot voor een eventuele regering zou zijn. Hoe belangrijk is het terugdraaien van de marktwerking in de zorg? Jullie hebben er altijd een heel groot nummer van gemaakt. Ja. Jullie staan er heel principieel in. Hoe belangrijk is, het, is dat voor jullie? Een van onze belangrijkste kernpunten. Als je ziet wat er in de zorg gebeurt. Ook weer niet als doel op zichzelf. Maar het middel, marktwerking in de zorg, heeft haar doel voorbijgeschoten, Heeft aanverlegse effecten gehad. En uh, terugdraaien van levert veel geld op. En zorgt er ook voor dat we op een gelijkwaardige en sociale manier onze gezondheidszorg kunnen dus organiseren. Dus het is niet ontzettend voor de hand om daar forse compromissen over te sluiten? Kijk, niks ligt voor de hand uh, om daar hele forse compromissen op te sluiten. Maar dit is nou een van de thema's waar we de afgelopen jaren inderdaad, dat zei u terecht, stevig op hebben ingezet. Hm. En dat voor ons een belangrijk en aangelegen punt is. De gezondheidszorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Dat zijn de uitgangspunten, daarom moet ook het compromis getoetst worden. Zullen we het eens even over strategie hebben, Tessel? Lijkt me wel, als we hier de stratege aan tafel hebben, ja. lijkt me dat heel handig. Wij lezen dat uh, de SP erop uit is, ik ben benieuwd wie dat bedacht heeft... om de verkiezingsstrijd te laten gaan tussen Roemer en tussen Mark Rutte... van de VVD, de huidige premier. Daar twee vragen over hmm. om te beginnen. Um, er zijn eigenlijk verkeerd twee vragen, één vraag. Um, doet de rest niet mee? De KES doet zeker mee. Uh, en waarschijnlijk doen er meer dan 20 partijen mee aan de verkiezingen. En ja. die zullen allemaal weer zoveel mogelijk stemmen te halen. Is dus of het Roemer rutte wordt... Dat ligt niet eens voor een deel aan de SP. Dat ligt vooral aan, aan u, aan de media en aan de kiezers. Hoe zij het debat zullen zien en hoe zij het inschatten. Hmm. Hebben jullie uh, daar afspraken is... over gemaakt? Dat lezen wij. Nee, we hebben geen afspraken gemaakt over we gaan de Roemer-Rutte maken. In de zin van dat we. Nou, dat... Jullie hebben een strategie. En een strategie kan zijn: we richten ons op die partij. Het moet duidelijk zijn voor Nederland om te kiezen. Je kiest of voor liberaal, dan kies je voor Rutte. Of je kiest voor ja, sociaal, zeker. dan kies je voor Roemer. Dan heeft... is het duidelijk. En Roemer heeft, denk ik, bij zijn toespraak afgelopen zaterdag op het congres ook gezegd: deze verkiezingen gaan ergens over. Het gaat om de vraag hoe komen we uit de crisis. Daar heeft Rutte een helder beeld bij. Ook een beeld waar hij zomaar zeggen, consistent beleid op voert. Het is voor de rest een vreselijk aardige man, maar hij heeft een heel slecht programma. En daar tegenover staat de SP, die zegt... we gaan op een sociale manier uit de crisis. Daar ook consistent in is geweest. De afgelopen jaren daar hij voor geijverd heeft. Ook haar stemgedrag erop heeft aangepast. Dus ja, die keuze is wel, die kleuren wel... sterk tegenover elkaar. Uh, en in die zin is het niet gek dat bijvoorbeeld de Volkskant schrijft... het gaat tussen Roemer en Rutte. Want het zijn wel twee totaal verschillende wegen uit de crisis. Maar dat kunnen wij als SP wel belangrijk vinden, maar dat moet toch wel ergens opgepikt worden. Daar kun je geen afspraken over maken. He mm -hmm. Hebben jullie een strategie als het gaat om de PVV? SP en PVV worden, en misschien niet helemaal onterecht... vaak in ene adem genoemd als het gaat om de behoudendheid... waar het de sociale zekerheid betreft. En ook als het gaat om een voorzichtig of een heel hard nee tegen Europa. Mm -hmm. Trekken jullie samen op of gaan jullie je tegen die partij ook juist afzetten om daar nog stemmen weg te halen. Elke partij trekt na 12 september met name met zichzelf... om zelf zoveel mogelijk stemmen te halen. Dat doen wij ook. Kijk, de PVV heeft in 2010 harde woorden gezegd over moslims en de islam... en warme woorden over de verzorgingsstaat. En wat dat, dat laatste betreft heeft het verkiezingsprogramma van de SP overgeschreven. Dat mag. We hebben geen copyright. Het is allemaal prima, maar dan wel goed uitvoeren. En daar heeft de PVV het afgelopen twee jaar laten liggen. Het wetenschappelijk bureau van de SP heeft onderzocht hoe vaak de PVV tegen haar verkiezingsprogramma heeft gestemd. Dat was meer dan 200 keer, ook als er geen afspraken waren gemaakt in het regeer- en gedoogakkoord. Dus in die zin is het toch vooral de gebroken belofte van Geert Wilders van de afgelopen twee jaar... die wat ons betreft ook in de debatten meegenomen zouden moeten worden. Hm. Maar jullie kunnen de PVV heel erg hard nodig hebben als jullie echt een serieus punt willen maken... van niet meer Europa, hm. niet centralistischer op allerlei gebied. He, het evolueert toe naar er moet een economische uniek zijn, die markt moet beter werken. Rutte die zei het in de Kamer vandaag ook nog. Dat betekent uiteindelijk kom st komen steeds meer mensen achter een politieke unie. Jullie zijn daartegen. Hebben jullie niet heel hard de PVV dus nodig om dat te voorkomen? Ja, nogmaals, na, na de, in de verkiezingen zal ieder, ieder partij zijn eigen verhaal vertellen. Ons verhaal is niet het verhaal, we gaan uit de Europese Unie en we gaan uit de euro. Wij zeggen, Europa moet democratischer en moet bescheidener. Dus wat dat betreft zijn de stappen, hè, de concrete stappen naar een politieke unie... Daar zijn we wel kritisch over, dat willen we niet. Dat delen we met de, met de PVV, maar de analyse waartoe toe Europa is... Mm -hmm. en dat Europese samenwerking een goede zaak is... dat we ons daar werk van moeten maken... dat is iets wat we ons scheidt van de PVV. En dat in het huidige Europa die echte samenwerking geslacht het wordt... op het blok van de competitie. En jullie, dat is onze kritiek. Jullie sluiten geen partij uit? Na de verkiezingen mochten jullie het voortouw moeten nemen? Wij sluiten geen partijen uit, maar er zijn natuurlijke bondgenoten... en onnatuurlijke bondgenoten. Okay. En zijn jullie niet bang dat uh, uh, op het moment dat premier Roemer aantreedt... en uh, jullie een aantal ministers leveren... dat het uh, duidelijke, heldere gezicht... wat geen negen gezicht meer is... maar nog wel een helder gezicht van de SP een beetje zal verbleken? Omdat er voor het eerst water bij de wijn wordt gedaan? Het is altijd de uitdaging om een helder geluid te hebben. Maar nogmaals, als de SP in de een campagne te we... Nee, maar als de regering... Als de regering, uh, als de regering met de SP er eentje is, dan zijn onze standpunten niet veranderd. Dan hebben we weliswaar compromissen gesloten, maar een compromis betekent niet een wijziging van het standpunt. En wij zullen ook als partij na 12 september blijven uitleggen, ook met compromissen, waartoe de SP uh, op aarde is. En hoe groter de SP op 12 september wordt, hoe meer daarvan terug te vinden zal zijn in een negeerakkoord. Oké, okay, duidelijk. Arjen Vliegendhart, senator voor de SP. Campagne, een van de campagneleiders en bovendien ook directeur van het wetenschappelijk bureau van die Socialistische Partij. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. En blijf vooral luisteren. De villa is zometeen na nieuws, weer en verkeer en ster bij u terug. Met ons eigen politieke panel. Dan SP je we nog wat door, maar er is veel meer om te bespreken. En er is natuurlijk ook de vrolijke wetenschap. Tot zometeen.